Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Premiere heeft in Middelburg de internationale Four Freedoms Award uitgereikt aan de assistente van oud-president Lula da Silva van Brazilië. Lula zelf is te ziek om naar Nederland te komen. Hij krijgt de prijs voor zijn jarenlange strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid in Brazilië. De Four Freedoms Award is genoemd naar de vier vrijheden die de Amerikaanse president Roosevelt in 1941 noemde in een toespraak. De man die zichzelf gisteren in Amsterdam-Noord neerschoot toen de politie hem wilde arresteren, is in een ziekenhuis overleden. De 34-jarige man werd verdacht van betrokkenheid bij een drievoudige moord in Purmerland. Hij had zich opgesloten in zijn slaapkamer. Aanvankelijk leek hij zich te willen overgeven, maar hij schoot zichzelf toen toch neer. De populariteit van wethouder Mona Keizer van Purmerend groeit onder CDA-kiezers. In een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 30% van de CDA-kiezers haar als lijsttrekker wil. Dinsdag stond Keizer in de peiling van de Hond nog op 15%. Fractieleider van Haarsma Buma is in de peiling gezakt van 38 naar 32%, maar staat nog wel bovenaan. In Charlerois zijn twee gevangenen opgepakt die vorige maand na een gijzelingsactie wisten te ontsnappen.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 Tijdens het katshuisoverleg zei Rutte verder dat hij gemotiveerd is om de PVV af te breken tot de laatste zetel. Wilders reageert daarop nu met: wat een arrogantie! Dat zal hem niet lukken. Het weer: wolken en zon wisselen elkaar af. Lokaal is er kans op een bui. Ook morgen bewolking en zon. Het blijft dan droog bij een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden. Dit was het NOS. Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Geef aan je meisje, wanneer je weer wil Want ik hier heb door al de pil Door al de pil, met de pil, met de pil de angst, zo'n pas veel. Ga je net zo dik als je wil da -da -la -la -la -la -la -la -la. Ik ben van kop tot voeten, op liefde ingesteld Maar soms denk ik te de groeten, want voor hetzelfde geld Zit ik straks met de brokken En man lief zegt, o oh jee, alle. Machtig vrije van die mee Ach jonge vrouw, wees niet langer bevreesd Is voor jou voorbij je tijd wat lastig geweest Ik heb hier bij me precies wat je wil Ik heb voor jou dooraal een pil de pil, met de pil, met de pil Wordt de angst een pasfil Ga je net zo dik als je wil Da, da, da, da, da, da, da, da, -da. Zo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 Midden in de nacht, de brave oye. Die lijkt precies op pa, pa, pa, pa pa, da, da, pa, pa, pa, pa, De jonge mama is de hele dag in to, want baby's een Ik heb er een tijger, toch wil ik jou nog eenmaal zien, en klinkt straks het klokje van schijn. De diepste stand te Van die mooie en fijne dag. Mooie muziek, oud-Hollandse muziek uit lang vervlogen tijden. Hoorde Frans van Schijk met aan de voet van de oude Wester. En daarvoor de Annabelle's met twintig kleine vingertjes. Rudy Karel kwam voorbij met wat een geluk.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 mijn hoed en mijn jas, maar nu is het Henk Scholte met fluitliedje. Afluit je het zo? Of zing je het zo? Mee babbet u dee, het is vlug geleerd, het gaat als gesmeerd, doe als ik een fluitjes mee. De grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie en ik sta tot dol. Al fluit je het zo, of zing je het zo, ik babbel het u tegen, je leert het direct. Zo gaat het perfect Doe als ik een fluit is mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar.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 De symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapeldood. Afluid je het zo? Of zing je het zo? Mid dat het, je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een eens mee. Doe als ik een fluiters mee.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 Even wacht van mensen. Ja, met mij, ook ben de geier. Waar ben de bij de buurvrouw, dat doe je anders toch ook nooit. Maar wat anders, waar is mijn een Waar is mijn jas? Waar is mijn pijn met een pak? En mijn een tas? Waar is me een jas? Waar is mijn waar waar kraat? Waarom is zo'n zusje nood is aan de kaart? Want elke keer mis ik mijn spullen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 De armen strekken en aan dikke vieren trekken ja, Daardoor worden we atleten en door pindakaas te eten Over oh, worden we toch knap, alles stevig, niks meer slap Straks barsten we met gemak door de spieren en toespraak We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilden Per dag een uurtje lang aan onze body In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken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 verdriet en je leeft wandel rust een blokje rond en kijk niet naar de grond, al zijn de zon of niet doe het maar net of je hem ziet dus pak je hoed, pak je jas en als je gaat doe dan net of alles goed met je gaat Je nog zo'n grote slot. Hang je zorgen aan de kap Alwege op. Al regent het bij stelen, is er een storm of een orkaan, En weer een tyfoon, blijf altijd rechtop staan. Al zijn er steeds meer wolken en heb je veel verweegd. Kom, mensen blijven, niet zitten. Als Al schijnt de zon nog niet Maar pak je hoed, pak je jas En vergeet Al je zorgen verdriet en je leed. Wandel rust een blokje rond En kijk niet naar de grond Al zijn de zon nog niet Wil het maar of je hem ziet, de huid, Ja. Okay. Van de marom met pak je hoed en je jas. Daarvoor Gerald Koks met en steeds weer. Ronnie Pottsammer kwam voorbij met baai en boezelaar. En natuurlijk Rob Tauber met de piano aan zee. Of veel meer mooie stukjes muziek. De Ramblers zijn onderweg met ik zag een kleine wagenlieveling. Maar hier is die Henk Borrel met daar bij die molen. Grond, daar waar die molen staat, waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mij het hart te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 Kijken naar die mooie slee. Onze vrienden zie kalonken als we met die wagen pronken, lieve Iedereen zal ons benijden, lieve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 Boela trouwen ging, moest hij betalen aan de vader van zijn schat. Maar wat die zusje kostte, was een peulensil. Omdat haar papa nog vijf lieve dochters had. Oh, ja. Hij vroeg als vlees twee ossen voor zijn dierpaar kind. Dat was niet veel, en Boela Boela vond het goed. En als de wees hoeveel hij van het meisje hield, gaf hij aan schoonpapa zijn mooie hoge voet. Heen, een heel wat mooie jonge vrouwen. Broodje, kun je daar al trouwen voor twee ossen en een hoge hoed? In Zamzamzamzamzamzamzambeesie Vindt een man al gauw een aardig breutje En hij krijgt hij in het de schuitje Voor twee ossen en een hoge hoed Raad aan jongens die nog zoeken naar een meisje Ga naar Zambeesie, het is daar een paradijsje Zo'n zwartje je vol je al wel te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 ...met Zambezi... ...daar voor de Ramblers met... ...ik zag een kleine wagenlieveling... ...en ook hoor je nog Henk Borrel met daar...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 Jim Harmonica, dan nu eerst Duo de Koning met Slavenkoor. En ik zeg, misschien tot volgende week en anders, tot ziens. Waarom lijden wij mensen een slavenbestaan? bestaan? Goud dat ston is, maar alles recht wat kroon is. Waarom zien wij daar de zon aan bestaan, ja, omdat hier een mens zonder geld niet wordt geteld. Dag en nacht, altijd maar door, zwoegen op volle kracht. Altijd blijven, we zoeken naar rijkdom, want geld is macht. Waarom leiden wij mensen hun slaven bestaan? Zonder goud niet wordt geteld. Arme slaven gaan door, altijd maar door, altijd maar door. Goud, goud, ja goud, speelt de hoofdrol. Want in 2000 jaar heeft hier de mens nog niets geleerd. Goud, goud, ja goud.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 Ja, omdat hier een mens zonder geld niet wordt geteld. Zonder geld, zonder geld, wordt een mens niet geteld. Zonder geld, zonder geld, wordt een mens niet geteld. Niet Jim Harmonica, Harmonica, Harmonica, van Spanje tot Amerika, speelt niemand zo, Harmonica, hij speelt voor liefde en de zee, zijn wilde spel lokt en mee, en al de meisjes komen dra, want daar speelt Jim Harmonica.